De Krochten, een zoektocht naar de wortels van de Nederrok. Vanavond met Dick van Duin en Pim Groof. Ronnie gaat naar huis, kijk maar in zijn tas, een cassette en de schelpen. Zijn laag. Het ging een tijdje slecht, maar dat is nou voorbij. Goedenavond luisteraars, het is uh, vrijdagmiddag 14 januari, een wat uh, donkere dag in Zandvoort en we zijn met uh, de krocht in onze studio samen met Erik de Jong, beter bekend als spinvis. Erik is ooit uh, eind jaren 80 uh, volgens mij met zijn broer begonnen om muziek te maken en dat is dan uh, met name in volgens mij uh, de punk eind jaren periode. Eind 70. Eind 70 ja, ja. uh, en daarna ook Actief geweest in allerlei andere bands en stijlen, waaronder High jinx. Zeker. Uh, om uiteindelijk in 2002 uh, te debuteren als Spinvis, met het album Spinvis. En dat debuutalbum werd uh, ja, uitstekend ontvangen. Goe kreeg goede recensies en werd ook goed verkocht. En dat was het begin van een mooie reeks met vele mooie opvolgers en samenwerkingen. Ook samenwerking met andere kunstvormen. En dat uh, lijkt voor Erik ook een belangrijke rol te spelen in zijn werk. Onder andere de samenwerking met uh, Simon Vinkenoog, met uh, de cartoonist Hanko Kolk. Mm -hmm. uh, Erik, welkom. Uh, wil je nog wat toevoegen aan de inleiding? Nou, dat het een mooie mistige dag in Zandvoort uh, is en dat ik met veel plezier hier naartoe ben gereden. En dat er nu een soort rust uh, in mij is ingedaald. Oh, okay. Want het is altijd, als je naar de zee rijdt, dan wordt er soort, komt ja? er een soort rust in je okay. en uh, dat ja. merk ik nu. weer. Ja. Ja. Dus uh, ik zit hier heel prettig. Jullie hebben een prachtig pand, uh, mag ik wel zeggen. Ik heb een uh, zoon uh, die maakt ook muziek. Het is dus helemaal weg van jou. Dus, oké okay. uh, Die zegt, ik moet je bedanken voor alle muziek en uh, dat je hem geïnspireerd hebt. Nou, dat vind ik dat is wel echt, echt wel fijn hoor, want ja. dat is... Dat is wel de mooiste. Nou, taak is het niet. Maar het is wel gevolg van wat je doet. Ja, klopt. Als, ja. Maar ja. als je weer ja. jonge mensen kan uh, aansteken, ja. dat is, dat is eigenlijk het enige wat belangrijk ja. is, toch? Ja. Maar we willen eigenlijk eerst uh, maar, maar terugkeren naar wat ja, je, je zei. Je je ja, nou uh, een kleine rectificatie, want je zei, uh, want uh, ik was uh, de eerste band waarin ik speelde, was, toen was ik 15 jaar, denk ik, dus het was 19. 76, ik ben van 61. En dat was de, de eerste punkband met mijn broer. Was dat, uh, ja. En dat dus, waren de Duts? Nee, dat was eerst heette Blitzkrieg. het nog, Blitzkrieg heette oh, ja. dat, ja. Dat is, ah, een, dat is een fijne een heftige naam. En uh, later werd dat de Duts, ja. Klopt. Ja, het was natuurlijk de tijd van de punk, hè? Ja, absoluut. Ja, ja we waren ja, ook ooit heel goed bij, hoor. Dat ja? was, uh, mijn, vroeg. Vroeg had, mijn broer had vrienden in Londen die kwamen, en in Londen was het allemaal ontploft. Okay, ja. En diezelfde zomer eigenlijk uh, gingen we ermee aan de slag Ja, ja. ja. in Utrecht. Volgens ja. mij, en dat vind ik echt, Het was Utrecht eerder dan Amsterdam. Okay. Maar daar <laughs> <laughs> zullen vast mensen het niet mee eens zijn. Nee, okay. ja. Nou, we zullen zo ook op, ook op terugkomen, want het is natuurlijk een hele grote open. Overstap van de punk naar wat je nu doet, eigenlijk? Hè? Dus, uh, ja. ja, muzikaal wel, maar niet in, in hoe ik het doe. Ik doe nee? wat, wat ik zelf uh, heel typerend vind van de punk, uh, of hond vind, is dat je alles zelf doet. Hè? Dus je, het gaat niet om dat je heel goed kunt spelen of dat je virtuoos nee, dat je instrument beheert. Maar dat gaat om energie en zeggingskracht en dat je je, uit, je gevoelens uit en je emotie. En dat kan iedereen, daar hoef je niet heel erg goed voor te kunnen spelen. En dat is de belangrijkste. Les, voor mij tenminste, uit de punk. En dat adagium heb ik nog steeds wel hoor. Dat je, okay. ik zoek. Het is niet, wat, mijn muziek is niet moeilijke muziek of zo. het is niet virtuoos. En, uh, want daar gaat het niet echt om. Oké, en wat zijn je eerste muzikale herinneringen? Want volgens mij, je ouders waren ook redelijk muzikaal. Iedereen zijn eerste muzikale, dat, dat is de muziek van je ouders, of de radio die toevallig aanstaat. En uh, ja, mijn ouders die hadden eens kijken van. Mijn vader draaide veel uh, Johnny Cash, veel country, um, veel Hawaii-muziek, dat was toen ook wel uh, mode. En via mijn moeder, uh, zangeres zonder naam en de, uh, de smart lappen en zo. Ja. En daardoorheen dan, um, kan ik me goed herinneren. Uh, um, beroemde opera en operette melodie op accordeon. Oh, oké. Okay. Um, en uh, ja, je hebt van... Mensen hadden niet zoveel platen, hè. Mensen hadden tien platen en die werden gewoon gedraaid. En ja. dat is dan je roots. Daar kan je niks aan doen. Maar dat wordt dan je, je roots. Ja. ja. Maar je bent wel groot geworden in de tijd van Veronica en zo. Ja, dat en, uh, kwam ja, natuurlijk ja, ja. Uh, ja. iets later. Ik ging de ja. radio aan. En de, echt de... Uh, Michel van de Beatles ik kan ik nog altijd heel erg goed herinneren als een van de okay. oudste yeah. herinneringen ...muzikaal dan en, en wat meer van die 60s hits yeah. die dan op een of ja. andere reden in je als een kind je bent een kleuter hè dus je weet niet ja. zo goed af 61 ja. Ja. en wat bijzonder is als kind weet je niks van van hoe muziek in elkaar zit je, ja. je hoort niet drums of bas of strijkers of piano dat hoor je allemaal niet je hoort één ding ja. je hoort één ding klopt wat in je hoofd komt. En ik zou heel graag dat weer een keertje willen beleven. Dat je als een kind niet naar de afzonderlijke elementen luistert. Nee. Maar gewoon naar het ding op zich. Als kind ja. heb je die spelregels helemaal niet volgens mij. Nee. Dan luister je er heel anders naar. Ja. Maar goed, dat zijn een beetje de... Ja, als kind ga je de wereld ontdekken natuurlijk. Ja, precies. Ja, dat, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Geuren, kleuren en klanken. Echt handig, inderdaad, ja. ja. En dat is dan dat is wel fijn ja. als dat dan de Beatles zijn ja, als ja. oudste. Ja. ja, dat rug. is wel leuk met kinderen. Want die gaan, nou, dan ga je met hun ook weer ja. de wereld ontdekken. En daarna weer de kleinkinderen. Dan ga je ook weer de wereld ontdekken. Dan mooi, zie ja. je weer ja. door hun ogen ja. hoe, je, ja. hoe het is. Ja. Ja, dat is, wel, dat is. Dat vind ik leuk. van, van kinderen, Zelf kinderen hebben. Dan. Zeker, ja. ja. ja. Je ja. gaat ook weer de wereld ontdekken, ja. Ja. ja. En je ziet jezelf, je ziet je vader weer. waardoor <laughs> je bent een plek verwisseld. Dus. Nou ja, soms zie je jezelf weer. En zie je jezelf dus weer. weer. Ja. Ja, je Ik ben Misschien... steeds meer op mijn vader te lijken, hoor. Ja, hij kent hem. <laughs> ja, hij kende hem, want ja, hij is er al lang niet meer. meer. Ja. Ja. Het ja, ja. zijn we zijn ons allemaal, we Ik schoren, gaat ja, ja. steeds meer op je, op je ja, auto's ja. lijken. Dat geeft ja. niet, hoor. Heel positief, ja. Ja, zeker. Ja. Ja. to you some Weer even terug naar die, die periode van de punk in Utrecht. Mm -hmm. Maar de Dutch waar, waar jij dan deel van uitmaakt en Blitzkrieg... Ja, daar heb ik niets, niets nee, van. Nee, klopt. En... Dat is ook niet opgenomen. We zijn nooit in de studio uh, geweest. Nee. Ik heb wel live, uh, wat live uh, optredens. Men hoor je ergens in de verte ontzettende bakherrie. <laughs> en, en dat zijn wij punk. dan. <laughs> ja, ja, ja. ja. ja. <laughs> maar het we, was wel een feest. Het was wel ja. echt wel een heel fijn, uh, een fijne tijd. We deden dan... Een, een, uh, kijk, niemand had een repertoire wat langer was dan twintig minuten. Weet je wel, je had vier, vijf, zes liedjes. Of tien, en die duurden niet langer dan twee minuten. Dus na nou, een klein, klein half uur was je al klaar. Dus wat we deden, is dat we met vier of vijf bandjes gingen we, uh, uh, op pad. Nou, op zo'n avondje. Waardoor je toch een uh, avondvullende voorstelling ja. had. Zeg maar. ja. En we spelen op elkaar spullen natuurlijk. Eén uh, backline en... Um, dat hebben we wel een tijdje gedaan. Dat is ontzettend leuk. Echt vreselijk leuk om, om te ja, doen. Want je had toen ook echt heel veel buurthuizen. En uh, culturele centra. Elke gemeente had wel zo'n... Zo'n jongerencentrum. Zo'n jongerencentrum. Ja, overal, en dan er zat zo dan zo'n jongerenwerker. Ja, ja, ja. Weet je wel. En ja. dan stond je daar voor 15 mensen. Of minder. Maar dat maakte helemaal niks uit. Want het was gewoon uh, spelen. Ja. Want jullie trokken er ook op uit buiten Utrecht. Want Die, ja, uh, ja, ja, in Utrecht had je wel aardig wat... Ja, ja. De mogelijkheden, je had de Precies. Echo en NV. Dus Utrecht stad, en, maar je had op ja. het moment dat je Montfort en, uh, en uh, Maarsen natuurlijk, ja. de, de Kasbah. Ja. Dat is een grote beroemde tent. En, maar ook daarbuiten hoor, zijn we zo overal in Groningen geweest. En, uh, en in Paradiso zelfs, de kleine zaal... dat is het hoogtepunt van onze carrière. Ja, niet ja, zoveel gelezen, ja. Maar had je toen ook kruisbestuiving... tussen de, de verschillende bands uit andere steden? Want ja, de afstanden leken toen ook groter natuurlijk. Ja, uh, ja. en, en de uitwisseling was ook ja, nee, minder dat was, makkelijk. was minder makkelijk, ja. Je had de, de, de in Rotterdam had je veel meer werkende punks voor mijn beleving. Had je de rondo's ja. en uh, dat, dat was meer veel meer uh, ver, sociaal uh, verzet punk. En Amsterdam veel meer kunstacademie punks. Dus die gingen meer voor de, voor de esthetiek... voor de mooie oh, voor, oh, he, ja, voor de lerenbroek ja, ja. en de mooie, ja. mooie pakjes. Dat is een heel grof voor wat ik nu zeg... want maar ja. dat loopt mm -hmm. allemaal door elkaar natuurlijk. En, uh, ja, ja, dat was ook wel bijzonder van... Uh, we hebben nu heel veel over, over de bubbels... waar we allemaal in leven. Maar je had... Bij nader inzien had je, je had dan de werkende jongerenpunks, punks, of werkloze jongerenpunks, punks, je had dan de, de voetbalhooliganpunks, punks, je had dan de, de weekendpunks, die deed ja. helemaal voor. <laughs> en je had dan de kunstacademie punks, je had de extreem linkse punks, je de had de anarchisten ja. natuurlijk, je had de feministische de, ja. de meisjepunks, En je had, je had hele rechtse punks, de extreme de skinheads, de skinheads. De, uh, ja. En dat liep allemaal door elkaar, weet je, die vonden ja. elkaar toch allemaal in Paradiso of, of in. Ja. Eh, in Tivoli, ja. op, op van die grote feesten. Dus het liep toch allemaal wel op een of andere manier door elkaar. En er waren ook wel vechtpartijen, maar ja, er, was niet, er waren geen dubbels. Het nee. was wel leuk of bijzonder eigenlijk, ja. bijna de inzien. Ja, Zo'n onderverdeling van de punk heb ik nog nooit gehoord, nee. Nee, maar het, maar zit, ja, het heet het dan dat? punk, maar ja, ja, het ja. komt natuurlijk van alle hoeken en gaten. Ja, klopt, ja. ja. Vinden mensen dat op een of andere manier uh, in, aantrekkelijk ja. Ja. en interessant. best wel een goede drummer. Toen werd ik gevraagd door, uh, door de Hi-Jinks. Dat, dat waren oudere uh, jongens die wat ouder waren en al wat verder. En dat was veel ambitieuzere en professionelere band. En toen pas begon ik echt te begrijpen hoe het eigenlijk in elkaar zit. Het, het, uh, het bandjesleven en de popmuziek en de, uh, de studios en, en toeren. Weet je wel, het is gewoon een vak natuurlijk. Dat moet je gewoon leren. Ja. En nu, kan je dat leren op de Herman Brood Academie en dat is... Uh, ja, zeker. de Een rock Roll academie hè? Ja, maar dat, dat was er niet. Dus maar hoe zit het dan in elkaar? Leven. Het, is, het is gewoon werk, dat vind je eigenlijk. Dat ja, het is zo. gewoon werk. Het zijn zeg maar, een paar hele, hele basic dingen. En het moet betrouwbaar zijn. En dat is echt... Uh, je moet bereikbaar zijn. Ja. En, en je moet dedicated zijn. Dus je moet niet iets, iets anders erbij doen. Nee, oké. Okay. En, en, nee. nou, en als je die drie dingen hebt, dan gaat het echt wel goed. Ja, ja. ja. Iets niks erbij doen. Nee, je moet niet en, en, en, en, een baan hebben of uh, ja, het kan allemaal wel, maar of een andere ambitie erbij hebben. Nee, oké. Okay. Je, je moet echt dit weten. Jij was postbode toen dat. Ja, is, ja. ja. ja. Dat het. Stem uit de groef. Mijn stem mag met mij een heel leven mee. De plaat draait verder en mijn stem ligt vast in een zwarte groef. Een stem die opgroeit, hoog uitschiet, laag lacht, soms meetrilt, zich vergeet dan, hikt en huilt. En als ik slaap heb, gaap ik. <sie>, en als ik high ben, lach ik. <sie> en als ik muziek hoor, luister ik. <tiediging> Stem uit de groef. De plaat draait verder en mijn stem ligt vast. Stem uit de groef. In een zwarte groef. En als ik slaap heb, gaap ik. En als ik haai ben, lach ik. En als ik muziek hoor. Als ik muziek hoor, luister ik. In een polder, in een sloot. Onder water, vol tegenvoeters tussen kikkers en koos. Let op! Noemt in een smalle stad tussen smalle hoge huizen met een malle, smalle moeder een stem die opgroeit, hoog uitschiet, laag lacht. En als ik slaap heb, gaap ik, en als ik haai ben, lach ik. Als ik muziek hoor, luister ik. Als ik muziek hoor, luister ik. Maar ik weet niet wie ik ben. Wie ik ben. Ik ben een naamdrager. Simon Vinkenoog heet ik. Grappig, je, je hebt zo'n imago al van als spinvis ben je ineens ja, boven water gekomen... dat natuurlijk. je altijd op je zolderkamer had zitten knutselen. Ja, dat en, dat maar ook zo. Eigenlijk maar is dat helemaal niet zo. Maar, is, is, is dat destijds ook enigszins gecultiveerd absoluut, vanuit de watermaatschappij? Absoluut. Of, absoluut. De, als je in de pers... de media, dat is dus ook een van de dingen die je leert... dat de media hebben een heel eenvoudig karikaturaal plaatje nodig... En bij de ene is dat zijn manisch depressieve tijd of zo. Of bij de andere is dat dat hij... Of zijn... Weet ik veel wat. En bij mij was het dan uh, de, de man uit Nieuwegein. Nieuwegein is natuurlijk een heel fijn symbool voor alles wat ook lelijk ja, ja. is. En storm, Zullen je in en, een hokje douwen of ja, zo? Ja, absoluut. Ja, oké. Herkenbaar. En ik was toen huisvader... want we hadden al kinderen, nou, het op een of andere reden is dat dan heel bijzonder. En je woont in Nieuwegein, ik was al veertig, dus echt heel, heel erg laat om te debuteren begint, in de popmuziek. Ja, ja. Dus dat hielp allemaal wel om, om die karikatuur ervan te maken. Ja. En ik heb dat niet uh, tegengewerkt, want ik, nu nee. denk ik van, nou, pff, hallo, hou nou eens even op. Maar het heeft me ook wel veel uh, opgeleverd, ja. Ja. Ja, ik heb wel eens in een interview van je gelezen... dat je inderdaad heel uh, consequent... je begint soms om negen uur, dan ga je naar de kelder... en dan begin je gewoon aan muziek slag. te maken. Ja. ga je aan de slag en ja, dat ja. doe je gewoon consequent, ja. ja. ja, ja Vijf dat, dagen de week of zo. Ja, ja, ja als ze ja. niet spelen. En, ja. nou, nu uh, met corona heb ik Helemaal wel... Helemaal natuurlijk, van, en, ja. Ja. ja. Ja, dat is hoe ik... Ja, ik zie het meer als werk dan als uh, een kunstuiting, denk ik. Uh. Wat ik nu doe is hoe ik geboren ben, ja. Dat is, okay. dat is, er was niet, veel, er was geen, nee? er was niet ja. veel keus. Ik kan ook niet veel anders. <laughs> nou ja, maar, ja. Ja, ik vind het toch heel bijzonder inderdaad dat je zegt... nou, ik ben geboren als muzikant. Dat hoor ik niet vaak. Nee. Ja. Nee. Nou, je ja. wordt niet geboren als muzikant, je ja. of, wordt ja. geboren met een vlammetje. Met een vuurtje in jezelf. Ja. Met iets wat eruit moet. En dat iets. wordt steeds groter, ja. En dat, nou, bij heel ja. Veel, ik denk dat heel veel kinderen met dat vlammetje rondlopen. Maar op een gegeven moment gaat Klopt, dat uit... Ja. Dat gaat gewoon uit. bij Na je puberteit gaat dat bij de meeste mensen. De uh, omstandigheden oh, ja. of... Of ja. ouders die zeggen van... Uh, de, ja, je kan je brood niet meer verdienen. Je ja, kan je ja. brood niet meer verdienen. Oh, jee, of je oh, loopt met je hoofd in de wolken. Of ja. uh, vergeet het maar. Je, nou, dat soort tegenwerpingen. En... Uh, ja, daarom haken de meeste mensen, denk ik. Maar dat af. heb jij ook allemaal gehad natuurlijk, toch? Ja, maar bij een of andere was mijn vuurtje net iets te sterk, denk okay. ik. En ik heb het gewoon door. Maar goed, debuteren op je veertigste betekent wel dat je veertig jaar lang... Ja, dat is vlammetje. <laughs> dat is vlammetje. <laughs> moeten onderhouden en proberen warm te houden. En dat is ook wel een uitdaging, Ja, ja. Nee, maar je hebt... Zoals je zegt, een beetje het gevoel gehad dat je ervoor geboren was om, om dit te doen. Ik zou niets anders willen en kunnen, nee. nee. Dus dan ben je ervoor geboren, ja. Ik ging een beetje snel door ja, de, en door <laughs> Jinks. <laughs> ja, uh, dat heb je een aantal jaren uh, gedaan. Mm -hmm. Toen ging ook weer Ieder, ieder Sijnsweegs naar Even Jinks. Na hoor. Jinx. ja. Nou, dat had ook gewoon een, een, een, een natuurlijk verloop eigenlijk, ja. zoals alles uh, heeft. En, uh, en toen zag je René van Barneveld richting uh, Urban Dance Squad. Nou, wat er gebeurde, want dat heeft ook te maken met, met de techniek. Want uh, in, precies in die tijd uh, diende de computermuziek zich aan. Je kon uh, geluiden gaan samplen, dus je kon analoge We namen alles op op tape. He, dat is gewoon hmm. al vier sporen te hebben of acht sporen te hebben. Op een gegeven moment lukte dat... om ook in de computer geluid op te nemen. En dat is, het was zeer interessant... en de meest grote denkbare revolutie eigenlijk... die ik heb meegemaakt in de muziek. Uh, en, en, en, vrij snel daarna ontstond de dance. De, de house muziek in, in Londen ook weer. Ja. En Gert van Veen, onze uh, voorman... want hij was eigenlijk wel de baas van de hij dat kan je wel zeggen... Die was er als de kippen bij om, om, dat, uh, om daarbij te zijn. Dus die ging al heel snel elektronische uh, dance maken. Um, acid en house. En René um, die ging, die had toen, uh, die verloor ik uit het oog, maar die dook opeens op bij de, uh, bij de Urban Dance Squad. En uh, ja, dus ik was weer alleen. Maar gelukkig was daar die computer. En uh, daar heb ik me op geworpen. Dus dat werd mijn band. En s'nachts werkte ik bij de post en um, ik we, zo ook, we hadden toen, toen nog geen kinderen, dus al mijn tijd stopte ik in het leren van computermuziek, het programmeren en de, de samplers en de synths en, de, en de, ja alles wat zich toen aandiende. Mm -hmm. En daar ben ik aardig bedreven geworden ja, en okay. um, uh, ja, dat werd toen mijn... Mijn palet, dat is mijn palet geworden. En dat doe ik nog steeds, ja. Maar je zegt door de techniek eigenlijk. Het is ja, eigenlijk de techniek is heel belangrijk voor te je. Te ja, techniek ja. is altijd belangrijk. In elke kunstvorm is de techniek bepalend geweest... voor wat kunstenaars er mee gaan doen. Ja, dat denk ik zeker, ja. ja. ja. Want um, iemand verzint... Een, een techniek en kunstenaars misbruiken dat of gebruiken dat op een manier waarop het duur. Ja, ja. niet is bedoeld, ja. waardoor er een nieuwe tak van sport ontstaat. Ah, okay. En ja. uh, dat zie je in de fotografie, dat zie je eigenlijk, dat zie je heel veel met techniek. Muziek zeker, ja. ja, ja. ja. En, en ook, even, ja. elektrische gitaar bijvoorbeeld, weet je ja. wel, uh, Hendricks uh, bedacht, laat ik die, die versterken, <laughs> maar ze even goed over zijn nek gaan, ja. waardoor ja. die niet, ja. daar ja. was hij niet voor bedoeld, maar iemand bedenkt ja. dat dan.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 en heb je met die elektronische muziek ook iets uitgebracht? Of was dat echt voor jezelf... je skills ontwikkeld? Ja, want, weet je wat? Ik zong helemaal niet... en ik maakte... ik zei veel teksten... maar ik had nooit bedacht... om mezelf te zingen... in de vorm van een liedje. Ik maakte... het waren allemaal... Uh, fragmenten van de radio. Dus interviews met, uh, met, met politici... en uh, van alles... Ja, geluiden van de radio. En die ik dan verknipte en opnieuw uh, rangschikte. En dat zet ik dan op een beat. Met samples en zo. Dus dat, daar moet je aan denken, zulke muziek was ja, okay. het. En uh, met heel echt bezeten. Zoals je als een jonge. Jonge, jonge mensen kunnen zo bezeten hard Klopt, werken. Dat ja. zie ik nu ja, in mijn, ja. bij mijn kinderen ook. Hè. Um, ja, dat deed ik. Daar was ik super druk mee. Ja, en dat stuurde keer. ik ook wel op naar labels en zo, maar er is nooit uh, op gereageerd. Dat was allemaal veel te, veel te vaag. En dat begrijp ik ook wel. Ja. Het enige was, ik had gewoon heel veel plezier in om het te maken. Ja. En, dat is ook leuk, ja. en, en pas veel later echt 15 jaar, dat heb ik 15 of 20 jaar gedaan denk ik zo. Vijftien jaar denk ik. Um, Dan praten we eigenlijk eind jaren tachtig en begin jaren negentig of zo. Ja, ja, ja. ja. En, en toen rond 95 of 98... toen kreeg ik opeens het idee om zelf te gaan zingen. Okay. En dat klinkt heel voor de hand liggen, maar dat, dat voor mij, was voor mij een reuzensprong. Het ja. was echt een ongelooflijke reuzensprong. Maar um, dat weet ik nog heel goed dat ik daar heel moeilijk met mezelf in de, in de war okay. zat... En hoe kwam het? Je vond dat je iets moest toevoegen ja. of je moest gezingen? Ja, ik moest, okay. ik moest iets ja. toevoegen, want dit had ik nog allemaal wel gedaan. Ja. En ik merkte ook wel dat een liedje, gewoon een liedje, iemand die zingt ja. van drie minuten, dat communiceert op een heel andere manier. Op een oh, heel andere okay. manier dan, dan abstract. Uh, en hoe heb je jezelf dan overgehaald? Ja, door, door... Gewoon te doen? Door maar te doen, ja. ja, ja, ja. Hoe lang is zo'n als je op de hoogte staat bij, de, bij het zwembad... hoe langer je wacht, hoe, hoe hoger het wordt. <laughs> dat dus, is een mooi uh, vergelijk, ja. Ja, ja. Dus je ja. moet het toch maar gaan doen. En, en, ja. en toen hoorde ik iets... Ik, doe, ik kan niet heel mooi zingen... maar ik hoorde wel iets wat me heel erg beviel. Okay. En ja. dat precies is wat ik eigenlijk altijd op zoek was naar. En toen, bleef, toen viel op de dingen... dus mijn stem en de teksten die ik schreef... en de muziek ja. die ik ondertussen goed had geleerd. Ja, toen kwam dat allemaal samen. Toen heb ik het spinvis genoemd... toen heb ik een demo gemaakt met drie, vier goede liedjes... Opgestuurd naar Excelsior uh, Recordings, want dat vond ik gewoon een, een heel goed label. Ja. En uh, nou, toen was het meteen de, birds, bingo. Bingo, ja ja. ja. ja, knap. Dus het was een hele lange aanloop. Maar maak je muziek voor jezelf? Ja. Ja, ja, ja. Maar andere mensen moeten het wel mooi vinden, vind <laughs> dat je? Dat, dat is een hele goede vraag, de want de... in eerste instantie is er geen publiek. He, niemand zit op je nee, te wachten. Nee, niet als je daar zit. Nee, klopt. Nee, ja. geen ja. mens kent je nee. en hoezo spin is een gekke naam, gekke keel. Ja. En, um, um, dus niemand zit op je te wachten. En dan, dan kun je met alle recht zeggen ik maak het alles voor mezelf. Maar goed, ondertussen twintig jaar verder is er wel degelijk een publiek met verwachtingen en een beeld van, ja, van okay. jezelf. En ja. als ik nu werk, en ik werk uh, elke dag, dan kan ik niet met het hand op mijn hart zeggen... dat ik daar niet over nadenk. Ik, natuurlijk denk ik nu ook na over ja. hoe, het hier, hoe je het live moet spelen. Dat is natuurlijk heel ja, anders, tuurlijk, een ja. heel ander ja. hoofdstuk. Ja. En, en dat het ook wel... Uh, en, moet en ook uit... wat mensen verwachten eigenlijk. Ja, dat moet je ook ja, ja, ja, niet ja. verwachten. Nee, die, die, die echte vrijblijvendheid is eraf. Het is moet spinvismateriaal zijn. Ja, het moet wel des spinvis zijn. Hoe ben je überhaupt bij de naam spinvis gekomen? Dat, als, ik, als ik had geweten hoe vaak ik me dat ja, gevraagd had. Ja, dat was een <lacht> Nee, Ik ga, ga ervan uit dat niet alle luisteraars dat, nee, nee, uh, dat nee, weten. Nee, dat begrijp dat ik natuurlijk ook wel. Uh, ja, het, het begint met een S. Het eindigt met een S. Dus het woordbeeld is mooi. Je kunt heel mooi grafisch... Ik even een grafische lettertypes. En ik ben met grafische dingen bezig. Dus het woordbeeld is mooi. Het is puur Nederlands. Spinvis. De twee I's ook. Heel mooi. En het is, um, als, je, als je googelt, is, het, is er geen ander begrip dan dit. Ja, dat is, er is een, wel een soort rubber kunstaasvisje, uh, een felgekleurd kunstaas. Een spinner. Um, en die spint dan naar je ja. toe en dat noemen ze dan een spinvis, maar dat wist ik niet. En, uh, nee, het heeft niet een bepaalde betekenis. Het, de klank is leuk en. Uh, het klinkt goed, ja. Het, het klinkt heel goed, goed. Ja, ja, vind ik het, ook. Uh, ja. ja. ja. Ik klim naar de top, maar de heuvel is zo stijl. Het geluid van de stad is nu steeds verder weg en ik kom dichterbij. Ik draag een tas en een hoed en een lichtblauw kostuum. Ik wist niet dat ik die had, maar het maakt me niet uit en het staat me best goed. Het is al wat laat, de zon is al rood, ik hoor een gitaar, dit moet hem wel zijn. De mooiste avond ooit en iedereen zwaait, en alle kinderen ook. En ze roepen mijn naam en dan groeien ze op. En Juul heeft zijn glas, en de grap die hij dan maakt. Beste grap. Je klopte aan bij Excelsior. Ja. En die waren gelijk enthousiast? Die hingen gelijk aan de telefoon? Of ja, niet? eigenlijk wel. Ja, ja dat is, dat, dat is uh, uniek. Zo gaat het dus nooit bij uh, plaatmaatschappijen. Die krijgen per dag, echt een, zoals een tafel als we hier zitten, vol met, met, met demo's. En die, er wordt uh, heel netjes... Uh, stuur eens een briefje van dankjewel, we gaan er luisteren. Maar de kans dat je eruit wordt gevist is, is heel erg klein... En uh, meestal worden de mensen gesigned, zo heet het dan, wordt getekend. Omdat ze, ze krijgen een tip van anderen en ze gaan kijken naar, uh, naar een live ja, uh, okay. dingen. Ja. Het is altijd via ja. via. En gewoon een demo sturen, ik wil niemand ontmoedigen hoor. Ja. Maar een demo sturen naar een plaatmaatschappij is echt, is meedoen aan de, aan de staatsloodrij of zo. Het heeft echt heel weinig uh, kans dat je net... Uh, ja. Via via wat je zegt. Dat ja. Ja, ja, eigenlijk ja, ja. altijd ja. via via. Maar goed. Bij mij ging het dus wel. Want iemand, ik was er niet bij. Ik nam een stapeltje cd's. Dus demo's mee naar een feestje. Hadden ze een avond feestje in de caravan. Met jongens van Daryl N. Daryl N is een band die ook daar speelt. En ze draaien al die demo's zo. En op een gegeven moment komt mijn demo in de, in de cd-speler. En die oh, blijft hangen. En ze luisteren. En de volgende dag word ik gebeld. Dus dat is echt een sprookje, ja, ja. De staatsloterij winnen. Dat is echt de staatsloterij ja? winnen. Ja. Ja, als ik, en als je nu terugdenkt, dus dat, als dat niet was gebeurd, dan was ik niet ongelukkig of zo, maar het, dan had ik waarschijnlijk gewoon nog steeds bij de post gewerkt. Ik heb twee levens, weet je, dat van voor en na dat moment. Ja, ja. ja dat is echt totaal anders geworden. Maar dat het gelukt is, dat is alleen maar heel erg leuk. Ja. ja. Hoe lang zat het eerste album al in je hoofd? Oh, dat je is die... langer geleden, ja. hoor, ja. Heel langer gewerkt. Want bepaalde uh, melodieën die erop staan... die had ik al tien jaar daarvoor al zo, uh, klaar. Okay. Ja, zo. Ja. En nog steeds hoor... duiken er nu op deze nieuwe plaat die ik nu maak... Uh, ook weer dingen op waar ik al twintig jaar geleden mee bezig ja, okay. was. Ja. Maar het, het maken van die eerste plaat heeft niet zo lang geduurd? Nou, nou uh, ja. al bij al dus, dus wel. Want... Het uh, ja, uh, um, is een heel gepuzzel met al die samples en gedoe. En toen, ik nam dat op in een Atari 1040 STE. Ja, dat die is ook, een, ook uh, nog wat. Uh, ja, ja. ja. ja. uh, en ik nam op mijn stem met een Shure SM58 oh, microfoon. Dat is okay, een hele yeah. goedkope microfoon. Ja. En een heel goedkope geluidskaart. Ja, ik, ik had het niet anders. Nee. En uh, toen. Toen kwam Ferry Rozenboom van Excel, die kwam bij mij in mijn studiootje kijken en zei: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. En toen was er eventjes de, de vraag: van gaan we het opnieuw opnemen? Want de okay. kwaliteit ja. is niet echt supergoed. Of gebruiken we dit originele materiaal en gaan we dat zo goed mogelijk oppoetsen? En ja, gelukkig ja. is er gekozen voor het laatste, het oppoetsen. Ja. Want ik zou er niet opnieuw op kunnen nemen. Ja, je kan het nee. opnieuw opnemen, maar dan is er iets Klinkt weg. Klinkt het heel anders. Dan, ja. Is ja, het ja, echt, iets, ja. dan gaat er iets van het gevoel Ja, absoluut. De magie verloren. is weg. Ja, ja. Dat is dan Zeker bij eerste de eerste ja. Nee. Daarom ben ik heel blij. Ja. En toen ben ik naar dat die jongen Jury Saal. Die zat op de uh, Lauriergracht in Amsterdam. En die heeft echt als een monnik al die samples opgepoetst. Oh, okay. En weer in elkaar ja. gezet. Ja, ja, ja. Vreselijk werk. Ja. En nu klinkt die echt heel goed. Die ja. plaat. Maar mooi, je moet niet weten hoe die bij mij uit de computer oh, kwam. Dat is echt, uh, <laughs> echt heel erg. Ja. Maar het totale traject heeft dus best wel een tijd geduurd. Ja, ja, ja wat, ja, ja, ja. wat ja. het ook was. Kijk, ik, ja, ik had geen ervaring nee. met een platenmaatschappij natuurlijk. Nee. Ik weet oh, ik veel hoe dat werkt. Dus ik dacht, nou op een gegeven moment was het klaar en het was gemasterd. Dus gemasterd betekent dat hij helemaal af is. En ik hoorde niks meer. Nee. Ik dacht, nou... Ik denk, die mannen die hebben dat geld ingestoken. Die hebben het nou eens nou beluisterd. En ik denk van, nou... Ik denk niet, niet dat het iets gaat worden. Maar dat durven ze niet te zeggen of nee. zo. Maar... Ik wist niet toen, wat ik nu wel weet... Dat wat bij het uitbrengen van een plaat... Heel belangrijk is, is. Dat heet dan het momentum. Een soort magisch begrip. En dat betekent dat je moet wachten tot tot een of ander moment daar is om het oh, okay. in ja. de markt te zetten, zo ja. heet het dan. Ja, wie bepaalt het dan, de, de, ja, de, de, de, dat dan? Dat doet de. Ferry uh, Roosboom, Ferry ja. okay. die heeft daar een waanzinnig goed gevoel voor. Dat is echt een kunst, dat is een kunstvorm mm. hoor, om dat goed Met aan te voelen. Het juiste moment ja. onder de aandacht brengen. Ja, okay. onder, ja, ja. en bij wie okay. en op welke manier. Wie, ja, ja, ja. En dat was natuurlijk een heel uh, um, vreemd product. Uh, anders anders ja. product dan alle andere producten. Dus je moet er goed over nadenken. Ja. En dat hebben ze wel dus heel erg goed gedaan. Maar dat duurde ja. wel een, nog een half jaar. En um, oh, ik dacht, oh je jee. Laad, ja. Oh god, hoe moet dat nou? Ja, ik kan me ook voorstellen <laughs> later. screen, some perfect creatures and they're just 16, their eyes meet, this is it, the contact so much more than words can transmit, he stands up, she gives in, their first encounter, their embrace, within, a short ride, they arrive, there is no doubt that true love will survive, we are the gay. Another evening angry all alone She arrives and he departs Misunderstandings <laughs> and the breakdowns We, We are late tonight you can do. Choose either one of them, it could be you. The first time could be the only time. The odds against you and your hopes decline. Do it right or do it wrong. Console yourself that either won't last long. Geisha voice or temple girl. Het was helemaal niet evident hè, dat ik met die muziek van Spinvis ook zou gaan optreden. Ik wist ook helemaal niet hoe, hoe ik mezelf daarin moest zien. Als een zanger of een voorman, of, uh, ja. ik, vond het, ik vond het best wel ingewikkeld. En toen... Um, ja, toch uit nieuwsgierigheid of ijdelheid natuurlijk ook. Ja, die plaat was net uit. Dat was een succes. En iedereen had ja, het erover. Dus, dus ja. heel, de, heel de pers zat daar... naar me, op mijn vingers te kijken. Nou, doe het maar, <lacht> doe het maar even. Nee. Uh, ja, ja. Uh, mannetje. Ja. Ja. Ik was ook blij dat ik die teksten... allemaal kon, uh, aan mijn kop ja, ja. kon leren. Want ja. al bij al sta je... Er gewoon een uh, half boek te declameren. Ja. Uh, en dat lukte dan wel. Maar ik had geen moment nagedacht over... Podium presence nee, of, nee. of, of, of uh, uitstraling ja. of hoe, hoe je eruit ziet. Of, terwijl... Dat deed je helemaal solo? Nee, nee, nee, nee. Nee. nee helemaal ik niet. Ik. ik had, omdat het zijn allemaal het zijn elektronische muziek, het is allemaal ja. gesampled muziek. En dan kun je als een DJ ervoor kiezen om gewoon daar te, te gaan staan knip, ja. en op knopjes ja. te drukken. Maar dat is uh, super stom. Ja. Ik, ik had gewoon uh, Mensen gevraagd om die muziek te spelen, maar toen dacht ik, dan vraag ik mensen, oude, oude mensen. Dus uit de vorige uh, muziekgeneraties. Ja. Ja. Maar die mannen komen uit een hele andere muziektijd. Ja. En ik, dat was het experiment om te kijken hoe het, het hoe klinkt het dan? Als zij die moderne uh, ja, die grieven, samples, zo, ja. samples ja, moeten ja. Gaan, op, gaan spelen. Dat, dat heette ook de tijdmachine. En mijn vader speelde er ook in. Mijn oh, vader ook. Ja. Dus uh, ja, ja. jazzmuziek mm. of uh, gitarist. Het hele, andere, hele andere invloeden. Hele andere stijl. Leuk. Dus van die elektronische rechte hoekige um, uh, ja, punkpop. Uh, ja. Het werd een soort cocktailmuziek. En dat uh, was heel fijn. <laughs> dat ja. Was echt, het was echt heel grappig. Het was volkomen ja. knots. Was het. En, uh, maar wel mijn. Met mijn teksten en met, met mijn melodieën, dus de, dat bleef ja. wel staan. Mensen wisten niet goed wat ze ermee moesten, maar we hebben toen wel heel veel gespeeld nog. En we sluiten het eerste uur van het interview af met een andere favoriet van Spinvis. Holger Sukai met Cool in de Pool. Cool.